10 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Eindelijk een beetje goed nieuws voor starters op de huizenmarkt. Rotterdam, Eindhoven, Den Haag en Haarlem willen begin volgend jaar rijke beleggers verbieden om huizen op te kopen. Dat staat in het FD. De steden kunnen wijken aanwijzen waar beleggers geen panden meer mogen opkopen om ze daarna duur te verhuren. Op die manier willen gemeenten de door het dak knallende prijzen voor koop- en huurhuizen tegengaan. Premier Rutte had het al aangekondigd. Heeft u al een vaccinatieafspraak? Ja, begin volgende week. En ik ga er een fotootje van maken en dat gaan we naar buiten brengen. Want was het fotootje van maken door een collega en dan... Uh, ja. ja, en dat is ook gebeurd. De foto staat nu op de socials. Rutte heeft zijn eerste coronaprik gehad. En ook meteen zijn laatste voorlopig dan. Hij is gevaccineerd met Janssen en dat vaccin beschermt al na één prik. Een flinke brand in Arnhem, een bioscoop is beschadigd geraakt en de shisha-lounge eronder is verwoest. Toen we naar buiten gingen zagen we dat de vla vlammen eigenlijk eruit sloegen, dus hebben we zo snel mogelijk uh, onze belangrijkste spullen gepakt en zijn we buiten blijven wachten tot de uh, politie de de land weer was. Mogelijk is de brand aangestoken, in de buurt van de bioscoop zijn jerrycans gevonden. En we mogen weer naar Duitsland om te tanken, te shoppen of te snacken. Nederland wordt sinds gisteren niet meer beschouwd als een hoog risicogebied. Dat betekent dat je geen coronatest meer hoeft te doen als je een bezoekje aan Duitsland brengt dat korter dan 24 uur duurt. En dus brachten sommige mensen gisterochtend meteen een bezoekje aan de Duitse bakker. Ja, dat doe ik eigenlijk al, al jaren. Iedere zondagmorgen dan is het vaste prik. Opstaan en eerst deze kant op en dan uh, lekker met gezinnen een broodje eten. Het is uh, weer een tijd geleden. Het is natuurlijk een tijdje dicht geweest. Maar we mochten weer uh, de grens over. En het is bij ons eigenlijk traditie uh, op zondag. Dus uh, we maken er dankbaar gebruik van. En ook bij het Duitse tankstations was het gisteren flink druk met gele nummerborden. Ik woon in de gemeente Duiven. Maar ja, toch... Uh, kijk, daar is de machine van de snelweg, 1.86, en dan wil je toch graag kunnen Duitsland toe, voor het gaan tanken. En dan heb ik nog het weer, nou je paraplu heb je de komende dagen niet nodig, ook je winterjas mag definitief in de, in de kast. Het wordt een zomersweekje met vandaag een graad of 23. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Geen files nu in Noord-Holland, maar wel vertraging bij de spoorwegen. Zo rijden tussen Amsterdam bij de Poort en Weesp op dit moment geen treinen door een aanrijding. En tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Niemand is zich meer van kwaad bewust. Alle nare wordt uitgeblust. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. En de allervrochtigste pessimist wordt een veelgevraagde humorist. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt.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 wat ga je, waarom ga je voor de KRM en wat ga je doen en waarom? Nou, eerst, uh, ik ben gevraagd via Heinz Schramer, schipper, uh, op, op de Anipolize. Uh, dat dat uh, vanuit IJmuiden. is er een, uh, uh, een idee ontstaan dat stations. Uh, wat meer hun eigen broek op moeten gaan houden. Uh, ja. grote, gelden, grote gelden komen uiteraard gewoon van IJmuiden. Maar uh, dingen zoals. Uh, nieuwe overlevingspakken. Uh, andere, wat, wat minder hele grote uitgaven, uh, vindt IJmuiden eigenlijk van dat dat door de stations uh, zelf gedaan moet worden. Nou, dat is in Zandvoort ook uh, uiteraard uh, aangebracht door uh, het hoofdkantoor. En uh, nou ja, uh, via via uh, zijn ze op zoek gegaan naar mensen die dat kunnen doen. Maar wat om is dat aan... eigenlijk, heeft de KNRM heeft honderd uh, jaar lang uh, de afdelingen gefinancierd. Hebben ze ja. geen geld meer of willen ze niet meer? Jawel, oh, of... jawel, jawel, jawel. Ja, ja, ja zeker, er is heel geld, maar uh, zeg, ja, weet je, het, de, de plaatselijke commissie die, uh, die moet ook af en toe uh, zelf van mars aan de bak gaan, want het is natuurlijk ook heel makkelijk om je handje op te houden ja. uh, in IJmuiden en uh, nou, ja, het ja, betje is dat er komt een nieuwe boot over vier jaar, uh, een, een van wijkklasse, die is een paar meter groter dan die we nu hebben.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 Dus uh, ja, het moeten echt een goede professionele camera zijn, want zoals je zult zo begrijpen is een camera op de voorplecht. Kost geld. Daar water, gaat water overheen en daar gaat zout water overheen beweegt. En dan komt een 360 graden camera, willen we graag in de cabine ja. hebben. En dan een dashcam op het, op het hulpverleningsvoerwerk. Maar die worden dan ook ingezet voor trainingsdoeleinden, voor ja, ook. Nou ja, ook. En je kan bijvoorbeeld ook, ook uh, als je een uh, zou kunnen bedenken... Uh, in een in verzekeringskwestie bijvoorbeeld, stel dat dat uit op een strand rijdt en er roept ineens iemand van: Ja, u bent over mijn surfplank heen gereden. Ja. Mag ik even vangen? Nou. Nou, dan, dan heb je zo'n camera natuurlijk ah, op, op dat. Uh, hey Paul, die moet er wel een beetje wennen hoor, want je zei: Ik uh, ben over mijn surfplank heen gereden. Dus, ja, ja, ja. Die dus zit in de waterbusiness nu, hè?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 En uh, ik vond het wel uh, een, een uitdaging. En ja. ik vind het interessant. Ik vind het wel stoer, moet ik zeggen. Mooi. Ja, nou, het, het lijkt dus me eerlijk gezegd... 1600 euro is geen onoverkomelijk bedrag. Dat moet lukken. Nee, dat moet zeker lukken. Als ze allemaal ja. vrijwilligers... Dus een tientje storten, beter over voor de helft, volgens mij. Dus, zo uh, is dat, zo is ja, dat. Zo ik zo denk dat. dat het wel ja. lukt. Maar ja. daarna volgen er meer projecten. Ja, Paul, ja. ik, uh, ja. ik ga maar je hangen. Mag, mag, dat... Ja, maar mag ik? wil nog heel even... Het okay. platform, de website is Samen voor KNRM...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 All right, Doc. Uh -huh. right.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 nou ja, kijk, euh, ik vind het allemaal prima. Um, we hebben een, een, een stuk geschreven waarin we die scenario's hebben beschreven. We hebben daarin gezet een, een, een calamiteiten scenario... waarbij we zeggen van, dat is um, uh, uitsluitend en alleen een escalatie scenario. Um, uh, en dat doen we, ja, dat, dat, dat echt alleen maar in een hele uitzonderlijke noodgevallen. Ja, laten we hopen dat het nooit gebeurt.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 Nou ja, door de Pride zien we ook dat dat, dat uh, Zandvoort zeer, uh, uh, ja, uh, ja hoe moet ik dat zeggen, uh, zeer oh, oh, vriendelijk is.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 Hier is The Promise You Made van Cocker uh, Robin. Nee. Niet? Oh, ja, het dat, uh, dat, dat gaat allemaal zo uh, in de shuffle vandaag. Ik heb het Heb jij het programma hè? Gezichten, vergeten namen, sempre da fare, storie vergeten namen, vergeten namen, vergeten namen, vergeten namen, vergeten namen, vergeten brava gente namen, vergeten fatica,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 Your tale of passion, oh my love, let's and sail for seas of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 nou, ze zegt, ja, we lopen met me mee. Dan uh, <laughs> doe ik gewoon even mijn rondje. Nou, dat heb ik geweten, zeg. Ja, dat was een foutje, <laughs> hè? <laughs> Wat een sportieve dame. Ja. En, uh, ja, en, en ja, ik, ik loop er achteraan zelf met, me, met mijn klablokjes, zeg maar, in mijn pen. En met je tong op je knieën. Ja, ja uiteindelijk. Nou, nou ja, we gingen bij de, bij de hoofdingang de oase naar binnen. We gingen zo helemaal richting Panderland, Van Panderland richting het vliegersmonument. Ja. Het vliegersmonument zo de ingang Zandvoortselaan. na de natuurbrug.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 Ja, nou eigenlijk. Ja, dat zeg ik misschien elke, elke keer als ik voor de radio ben. Maar er is toch ook altijd wat nieuws? <laughs> Sorry? Er is toch ook altijd wat nieuws te zien? Ja, ja. wat ja, ik wil daar nou ook nog zeggen. Eigenlijk is het nu op zijn allermooist. Want het is die meidoorns. En daar hebben we er duizenden van. Die bloeien allemaal. Hè. Prachtig mooi. Dat witte bloemetje. Meidoorn. Dat zegt het al. In mei bloeit hij. Hij is nu wat later.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 En, uh, en de koekoek is nog steeds druk bezig met zijn eieren in andere netjes te liggen. Maar uh, ja, geweldig. Dus het is nou echt een tijd om... Uh, ja, als je niet, niet met het mooie weer naar het strand gaat of, of, of op het terrasje zit. Dat kan eigenlijk allemaal. Maar eerst even die wandeling. En s morgens vroeg of zo, of, of zo juist in de, een weekje in de avond. Prachtig. Het uh. dus, uh, ja. bezoekerscentrum ja, is ook uh, weer gedeeltelijk geopend? Uh, het bezoekerscentrum is uh, open alleen de balie. Dus daar kunnen mensen wel vragen stellen. Daar mag je dan binnen met mondkapje, ja. net als overal. Dan, uh, maar verder is hij nog niet open naar de toiletten of, uh, of naar de hal. Uh, omdat ja, het is een oud gebouw uh, is uit, ja. uit 1930 of zo. Een uh, oud pompgebouw. Dus daar kunnen we die anderhalve meter niet garanderen. Dus hij is wel open. En ze zijn altijd te bereiken, hè, elke dag. Behalve op maandag van tien tot, uh, tot vijf. Dus dan kunnen ze uh, bellen voor, uh, voor informatie. En, er zijn geen terrasjes in de waterleiding hè? Je kunt nergens zitten om een drankje te nemen. Nee, wel. Uh, wel zelf een uh, hele bekende uh, paddenkoekenhuis, June, hier aan de Zand. Oké, okay, ja. ja. En, en, en de oase, en Panneland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 Nou, wij zijn blij dat het weer naar het normale gaat. Ja, precies. Zowel voor de natuur, ook... Kijk, onze vuilnisbakken waren er ook niet voorzien. Ik heb wel eens gehad dat ik na een weekend... had ik veertig vuilniszakken in mijn diep licht Want we willen zelf geen vuil in de duin. Dus je blijft er rondrijden.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 Uh, tot zover bedankt. En ga, ja, bedankt ga genieten gedaan. van het mooie weer en van de duinen. Ga ik doen. Oké, okay. groetjes. Dag. Ja, en we gaan even gecamoufleerd het tweede uur in... met Stan, Stan Ridgway. Tot zometeen.